Misschien kan hij weer gaan reizen om aan zijn heimwee naar de verte tegemoet te komen. Buitenlands gedistilleerd voor de oude prijs. Sla nu uw slag en koop groot in. Dat zouden ze toch moeten verbieden, dit soort reclame. Wegens schandioos succes hondenweekend. Niet te geloven prijs 39 gulden. Alleen op dierendag 4 oktober voor de hond welkomstbod... <laughs> Video met lesje en kuifje. Wandeling door de bossen. Roomservice met warme brokken. Roze of blauwe strik. Voor het baasje. Welkomstborrel. Thomas zie je wel weer die rotdrank. Lugies in luxe kamer. Ik bel de best op en ik zeg. Ik heb een leuke tip. Nee, nee dat gaat niet. Ik zeg kunnen we niet eens praten over dat adviseurschap. Ach, dat is, dat is te gretig. De Bes hier. Goedemiddag, meneer De Bes. U spreekt met Keveling. We hebben elkaar onlangs ontmoet tijdens de veiling. Heeft u een moment? Op de andere lijn heb ik het buitenland. Hoe was uw naam, zei u? Keverling, gespecialiseerd in mechanische hey, muziek. Ik zet u even over. Schat, neem jij drie even? Neem jij drie even? Ik zal het toch al moeten wennen, dat soort taal. Hoe lang ben ik er nou uit? Ja, toch gauw een klein jaar, alles met elkaar. Met mevrouw De Best spreekt u? Oh, fijn uw stem weer te horen, met Keverling. Ach, meneer Keverling. Waarom hebt u niet eerder gebeld? Ja, ik kom net terug uit München. Het gaat hierom. Ik, uh... Ik heb misschien een leuke tip voor uw man. Zeg eens iets aardigs. Pardon? U kunt vrij uitspreken, mijn man heeft Paramaribo. <laughs> ja, vindt u niet... U brengt me in verlegenheid. U staat in geen enkel telefoonboek. Uh, ja, dat klopt. Ik woon uh, af en toe bij mijn zuster. Maar meestentijds in hotels. Uh, wanneer schikt het u? Uh, u bedoelt om langs te komen? Ja. Uh, morgenmiddag, zo om een uur of vier, zou dat gaan? Ja, even kijken. ja. We hebben alleen die avond gasten. Of uh, u moet ervoor voelen om een hapje met ons mee te eten. Dan maak ik de tafelschikking wel zo dat we bij elkaar in de buurt zitten. Het zijn zakenrelaties van mijn man, jute mensen. Nou, we zien wel. Hangt natuurlijk ook uh, een beetje van de situatie af, hè? Ik verheug me erop. Tot morgenmiddag dan. U heeft ons adres? Ja, ehm... Um... Uh, ik ben even tijdelijk mijn auto kwijt, dus uh, welke bus? Nou, maar dan halen we u toch even van het station af, Eelko, ik. Oh, ik? O, dat is heel sympathiek. Uh, u kunt me herkennen aan een gele roos. Vier uur. Wij kunnen samen grote dingen gaan doen. Zo, die weet van aanpakken. Maar Freek, jongen, denk erom. Gooi je eigen glazen niet in... Ik bouw het mooi en bekwaam op. Die vrouw is levensgevaarlijk. Hij had een tip. Wat voor tip? Ja, dat zei hij niet. Ik je kan hem toch gewoon adviseur maken? Zet hem op de loonlijst en betalen. Nee, nee, nee. Hij zou hoogstens per opdracht... Gewoon kunnen Schatje, al jaren zuur je met de kop gek dat je geen tijd hebt om achter je kostbaarheden aan te zitten. Nu lopen we iemand tegen het lijf die er verstand ja, van heeft. Ja, nee, in... daar zit wel wat in. Maar ik ken die man amper. Hij zou eerst bijvoorbeeld... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik loop te hard van stapel. Laat hem eerst één klus doen. Maar betaal hem royaal... Oh, dat is het punt niet. Maar ik wil weten of de zaak aan alle kanten schief zit. Nou, jij bent slim genoeg om dat uit te vinden, dacht ik zo. Ja, wat zal ik aandoen? Het nieuwe zwarte jurkje. Of vind je dat te gewaagd? Ja, prima. Wat vroeg ik dan, schat? Wat? Huh? Oh, He? dinges. Ach, sorry. Even niet geluisterd. Hm. Kan u helpen of... Uh, wilt u misschien even rondneuzen? Ja, wat is dat nou voor rare taal? Pardon? Rondneuzen. Uh, nou ja, bij wijze van spreken... Oh, ik, ik zie het al. U bent Freek. Ja, ja. En jij bent de geheime vriendin? Johan komt zo terug. Hij even broodjes halen. Nou, ik heb de tijd hoor, ik heb de tijd. <laughs> nou... Ik moet zeggen, mijn broer heeft smakelijk. Dank u wel. Dan nou, zeg maar, Freek. Maar dat, dat moet je niet meer zeggen, hoor. Rondneuzen. <laughs> dat is wel een mal woord. Uh, rondkijken? Nou, nee, je zegt helemaal niks. Je taxeert en je weet meteen wat voor vlees je in je kuipte hebt. Hè? Nou. Heb je Johan wel vaak, hè? Nou, niet zo vaak, maar ik vind het heel erg leuk. Oh. Ik heb veel over u gehoord. <laughs> ja, dat geloof ik graag, ja. Nee... Niet alleen daarover. Gaat het goed tussen uh, Johan en jou? We gaan samen een reis naar het Midden-Oosten maken. Zo. Johan heeft daar een nieuwe klant en ik. Uh... En weet daar net van? Ik heb zo'n vermoeden. Nou, ik weet wel zeker van niet. Hij heeft me gezegd dat hij van eraf gaat. Ja, ik wil me nergens mee bemoeien, meisje, maar dat kan niet. K Kunnen wij nog eens rustig praten? U en ik. Geef me je telefoonnummer. 28 66. Uh, zal ik vast koffie gaan zetten? Ja, ja. Nou, ik, ik hoop dat broer Keveling voor mij ook een broodje meeneemt. L let u even op de winkel dan. Oh, ja hoor. Dat zo. is, is hier nog steeds niet kwijt zien. Even kijken waar dat vogelkootje staat. Stond eerst hier, bij de pilaar. Nee. Hij zal het toch niet verkocht hebben? Ah, broodjes. Je wist dat ik kwam, hè? Helemaal niet. Wat uh, kom je doen? Ja, ik complimenteer je met je smaak. Waar is hij? Dus koffiezet. Ja, zo pinnig en net wat het is. Zo, zo lief is. Maar, zeg... Ben je nou eigenlijk niet een beetje te oud voor zo'n kind? Ik heb vier woordjes. Nou, dat komt goed uit, want ik heb nog niks gegeten. Want, uh... Ik ben helemaal niet te oud, verdomme. Ik moet me s morgens in het park zien. Wat? Dan moet jij nou in het park? Dan trimmen we. <laughs> Is dat echt waar? Weet je daar er net ervan? Mm -hmm. oh. Heb je dan ook zo'n trainingspak aan... met van die rode bies op zijn, zo'n zweetbandje om je voor? <laughs> ja, je kan er de gek wel mee steken. Maar <laughs> nee... Nee, bij ons in de kliniek werd het verplicht gesteld. Elke dag, een uurtje. Jullie uh, hebben al kennis gemaakt ondertussen. Jullie lieverd. Broodje Macreeuw. Ik mag geen rondneuzen meer zeggen van je broer. Ik trek je niks van hem aan. Hij heeft hier niets te vertellen. Hoe drink je je koffie, Vree? Burgerlijk, met melk en suiker. Ik was eens ergens bij mevrouw van een doelgroep... en toen zei ze, wat bent u burgerlijk? Dat verhaal heb je al een keer wat verteld. Je leidt aan aderverkalking, Vrij. Komt door de drank. Sorry, had ik niet moeten zeggen. Geef niet hoor, ik ben gepokt en gemazeld. Dus ik zeg tegen die dame, met melk en suiker. Zegt die vrouw, hé hey, meneertje. <laughs> ja, echt, meneertje. Wat bent u bruggelijk. Nou, ik dacht, ik stap meneer mee open. Wat <coughs> kom je doen, Vrij? Nou, dat zit zo. Ik, uh, ik heb mijn eerste opdracht binnen. En ik dacht... Mm, ga je doen? Inkopen. Zo. Dat mooi. Hoe je dat gelukt? Ik heb je de vorige week toch gebeld over dat echtpaar de bes. Oh ja. Nou, daar moet ik morgen heen. En ik dacht... Zeg, waar heb je eigenlijk die Venetiaanse vogel in dat koperen kootje? Uh, verkocht, vorige maand. Nou, is jammer. Wou cadeau doen. Heeft 1600 gulden opgebracht. Wel een heel duur cadeautje. <laughs> Kom, ik weet wat het inkoop gekost heeft. Hoeveel? 200 gulden, de mechaniek was kapot. Ik heb het laten repareren. Waar ga jij? In de buurt van Sittard. Schitterende fleutenoer. Dus ik dacht een leuke binnenkomen kan geen kwaad. Wat dacht je van een uh, bos gladiolen? Gladiolen, de, de naam alleen al. Nee, daar kan ik niet meer aankomen. Blijf maar lekker lang weg. Oh, ja ik weet het, hè. je wil me kwijt. Nou, bedankt voor het broodje. Succes. Dag... Ik, euh... ik, ik meen het, hè. Dag, Eva. Dag. Nick. Zo. Nou, ken jij hem ook. Dat had je niet moeten zeggen. Hm. Beetje kinderachtig, ja. ja, ja. Je bedoelt... Uh... Ja, tuurlijk bedoel ik dat. Hebben jullie het uh, over mij gehad? Uh, nee. Annette begon over je en zei... Die, die hoort dit en die hoort dat. Mm, nou, nee, het zat anders... Maar, maar ik had het vrees al verteld voordat hij die klinieken ging. Ach, hij wordt oud. Ik denk echt dat die drank een beetje de boel heeft aangetast. Ik hoop dat het hem lukt, die klus. Want anders gaat het gegarandeerd weer fout. En er is geen mens die hem houdt. Jij toch wel een beetje? Alsjeblieft, Hoe laat komt je echt genoeg? Oh, ik, ik hoop een uur of vijf, zes. Hij verheugt zich erop. Wil je als een schat laten zien? Hm. Heb je verdriet, V.? Het oh, is een lang verhaal. Een ander keertje, goed? Ja. Wat vind je van mijn tuin? Wie onderhoudt het allemaal? Al die weelde. Nou, oh, ik. En voor het grote werk komt eh, een tuinman, twee keer per week. Hoe lang zijn jullie al vertrouwd? Of ben ik nu al te vrijpostig? Oh, je kunt me niet vrijpostig genoeg zijn. <laughs> oh, sorry, ik, ik, ik heb je geloof ik al verteld dat ik een beetje gek ben. Nou, ik stond te liften. Nee, ik zal je alvast onze klokken laten zien. Daar zijn we hier vlakbij. Hier. De boel zal wel goed beveiligd zijn in de gang, hè? Oh, ja. Als je hier s'avonds na de één keer vergist... gaat de hele boel op alarm. <laughs> Wij hebben hier een keer de brandweer en de politie tegelijk gehad. Ja, dat is het nadeel van rijk zijn. Nou, je kunt ook alles weggeven. Ja, dat doet Eelco ook, hoor. Hij geeft heel veel weg, geloof ik. Maar, maar, ik denk niet dat ik daarover mag praten. Maar schitterend. Dat plafond. Ja, hè? En dan gaan we hier um, via de zijvleugel naar binnen. Maar je stond te liften, zei je? Oh, oh, oh, ja. oh ja, hoe het begonnen was. Um, ik moest naar Brussel, had geen cent te maken. Elko stopte in zijn supersnelle Engelse auto. Uh, hij was onderweg naar Breda. Ja, ik zie het wel. Oh, mijn schitterend rijtuighorloges met losse hmm. overkasten. Die daar kon uit Londen. Ja, dat Klopt, maar rijtuigenhorloges. Ja, die de rijke Amsterdammers vroegen in hun rijtuigen als ze naar de Amstel gingen. <laughs> ze wilden toch weten hoe laat het was. Hij heeft me naar Brussel gebracht, hotel genomen, zijn vrouw gebeld. Oh, hij was dus al vertrouwd? Ja. Een half jaar later vroeg hij of ik met hem wilde trouwen. Nou, dan heb je in die uh, pakweg... Uh... Negen jaar. Negen jaar, aardig. Ah, nou, met mm. die milieu vertrouwd gemaakt. Dat beweegt je uitstekend. Die nonchalante zelfverzekerdheid. Allemaal aangeleerd. Het zijn trucjes. Ik vond zijn wereld dood Die rare afstandelijke manier van omgaan met elkaar. Nee. Schoonheid. Pure schoonheid. Hier hangt een staat voor een vermogen. Hè? Ja, zo is hij begonnen. En uh, daarna speeldozen en toen uh, mechanische muziek. Ik denk... En daar hebben we jou voor nodig. Ik, ik denk dat het vooral begeerte is. Dat, het onbereikbare najagen. ja. Want als het apparaat er eenmaal staat, dan is de lol eraf. Hè? Ja. <laughs> het gaat om het verlangen. Maar daar gaat toch alles om, tenslotte. Zullen we alvast een glaasje drinken, lieve vriend? Nou, dan moet je even goed luisteren, lieve kind. Ik moet je iets opbichten. Ik, ik hoop dat het onze zakelijke relatie niet zal schaden. Ik ben... Nou, ik ben van de drank af. Ik was heel vroeger alcoholist, dus... Uh... Maar één glaasje mag toch wel? Zeg... Geen rijke vrouwengedrag, alsjeblieft. Hè. Als ik zeg dat ik niet drink... Nou, dat... hou je van chocomel. En wat is dat nog weer voor onzin? Nee, gewoon mineraalwater. Sorry, sorry. Ben je boos? Ach, doe maar plezier. Ja. ja, daar hou ik wel van. Van, van wat nukkige Norse kerels. Ik... ik heb vroeger in de haven gewerkt. Wat, en... jij? In ja, de haven? als uitzendkracht. Op kantoor. <laughs> nee, ik kom toch ook maar van de straat. En daar schaam ik me niet voor. Ik heb mezelf moeten ontwikkelen, want na mijn mulo moest ik gelijk aan het werk. Ja, mijn vader was overleden en uh, mijn moeder had nog zes kinderen. En kindervoetjes groeien gauw. De haven. Ik ben later kunstgeschiedenis gaan studeren. Cursussen gevolgd. Nou, nu een morgen. Mineralen. Nee? Ja, ja, ja. Nou, volgens mij belegt hij al zijn winsten in schoonheid. Dan moet je het een beetje knap aanleggen, Freek. Blijf in godsnaam afstandelijk, anders ga je in de kortste keer in de fout met die vrouw. Die is natuurlijk verwend. Alles wat het hartje begeert. Kent de rouwdouwers uit de haven en de pink omhoog thee drinken ze daar de aarde hout. Je komt erbij houden, Freek. Zeker. Oh, dat, dat maakt niet uit. Bij mij kun je alle kanten uit. <laughs> ik ben gewendig chaos. Ja. <laughs> ja ik, ik ben een beetje een raar mens, ik, ik, ik begin een verhaal en ik maak het niet af. Nou, op je gezondheid, Freek. Ik, ik meen het. <laughs> lieverd, lieverd, meneer Keverling en ik trek ons even terug. Oh, goed. Zal ik jullie dan ja. daar koffie ja, brengen? Ja, goed. Ja, gaat u mee? Ja. Eigenlijk begonnen met uurwerkjes. Ja, het ging me vooral om het speuren. Maar omdat ik er zo voldonde weinig tijd in kan steken, bleef dat een beetje hangen. Ja, ja. Kijk, hier staan ze. En daar. Jongen, dit is een hele mooie. Huh? Ik heb er eens een aan de eigen resten van wat nou hem verkocht. Een hoepveld Helios. Ja, ik denk dat hij nu niet op zijn best is. Ze ja, zijn zeer weergevoelig, ik weet het Een stukje horen? O, altijd, altijd. Ik heb zes rollen. Twee <coughs> trommels, zestig orgelpijpen en een accordion. Ik had eens dus een relatie op bezoek op bijzonder aardige mensen. Vol trots liet ik ze alles zien en toen zei de vrouw stompzinnig... Het zijn net straatorgels. <laughs> ja. Nou, een mooi mooie draaiorgel heeft ook zo'n charme. Ja, zeker. Dat is toch schitterend? Ja. Lekkeveling. U, U wist een vleuteoer. Nou, dus te zeggen, ik kan mijn best doen. In Geneve. U moet hem opsporen, begrijp ik. Doet u uw best. Laten we zeggen dat ik u per opdracht betaal. Royaal betaal. Via mijn secretaresse verstrek ik u een voorschot. En u komt terug met de vleuteoer. Zou het u schikken om... Mag ik even kijken? Ja, een Eh... Ja, hier, in november naar Genève te gaan, hier, Hotel Riesemont. Bekend, ja. Ja, ik ben al twaalf jaar op zoek naar een orchestrion. Nou, dat is heel moeilijk, hoor. Ja. Museumwerk. Ja. Ik heb ooit eens een tip gehad van iemand uit Oost-Duitsland. Ja. ja, ik zou nog eens kunnen informeren. Oh, hier, hier. G Geveild zullen worden zeer belangrijke juwelen, Europees porcelijn... Nouveau, gouden Doos. met Mechanische muziekinstrumenten. Nou, ik noteer het in mijn agenda. Van 9 tot 14 november. 9 tot 14, ja. Misschien kunt u mijn vrouw meenemen. Mm. Ja, ik heb zo weinig tijd voor haar. Plakt u er een, een vrolijk weekje aan vast. Daar moet ik voor je kopen? Maar natuurlijk. Jij... Ja, ik weet niet of je belangstelling hebt. Een, een ja. relatie van me. Een oude orgelbouwer heeft een groot, ja. nogal ruig orgelstaan met, met van die gebeeldhouden mijnen erop. O, met, met van die dikke dijen en kuiten. Ja, alles. Ja. Ja. Krullen en slingers. Er staan tangos en toesteps op een muziekstuk met van die, van die ja. hoge kietelfluit. Het moet gerestaureerd worden? Ja. ja. Of forseer aan bod bij die man. Uh, maar laten we nu even de details van onze samenwerking bespreken. Kijk, <tie> u zou ook bij mij in dienst kunnen komen. Maar kijk, ervoor, voor het moment blijkt mij beter dat wij gewoon per... Uh, per... <tie> Keveling Antiek? Oh, hallo Eva. Met Freek Keveling. Is Johan er niet? Nee. Toch niet weer broodjes halen? Nee. Hij is naar een veiling. En jij mag zo lang op de winkel passen? Sta jij op een station of zo? Ja, ja. Ik heb helaas geen tijd gehad om je te bellen. Ik moet op dienstreis. Maar zodra ik terugkom, maak ik een afspraak. Oh, het heeft geen haast hoor. Ja, begrijp ik. Uh, zeg tegen Johan dat ik onderweg logeer in het klooster van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. Dan begrijpt hij het wel. Het klooster van. Ik, ik zeg het. Goed, en uh, plezier met de liefde. Oh, zijn complicaties, helaas. Zo. Annette ligt dwars, zeker. Zoiets. Ik vertel het je later. Oké, okay. dag. Dag. Hoe lang is dit geleden, Keverling? Toch zeker wel een jaar. Waar is de eerste klas? Nou, vooraan natuurlijk. Hebt u een fijne reis gehad? Eh, dank u, ja. Dat hebben we u lang niet gezien, meneer Keverling. Ja, ik was op reis in, uh, in Zuidoost-Azië. Dus ja, in opdracht van de klant. Ik heb wel veel aan u gedacht, zuster Jelena. Gaat het goed met u? Met mij altijd, dat weet u. Maar met u? U bent zo mager geworden. Ja, dat, dat komt door de hitte in de tropen. Bent u nog steeds op zoek naar, uh, hoe heet het ook weer? Uh... Mechanica, ja. Ik wil u de bovenste hoekkamer weergeven als u daar geen bezwaar tegen heeft. Oh, niet in het minst, niet in de minst. je echtgenoot zeggen dat ik de oer heb. Oh, fantastisch. <laughs> ja, moet wel wat dan worden opgeknapt. Ben je al thuis? Nee. Ik logeer in een klooster. Ik kom naar je toe. Nou, nee. Beter van niet. Geniet je? Ja. Ja, ik geniet. Van de reis, van de aankoop. Hm. Vertel me van het klooster. <laughs> nou, ik zit hier in een kleine witte kamer van het gastenverblijf. Er staat een bed, er is een wasbak, een, een kast, een tafel, een stoel. Net genoeg om aan de levensbehoeften te voldoen. Ik ga naar beneden voor de maaltijden. Mijn kamer ligt op de hoogste verdieping. Ik heb door twee ramen een prachtig uitzicht. Ja, het klooster is eigenlijk een middeleeuws kasteel. Rondom is een slotgracht. Kom je er vaker? Ja. Ja, jaren geleden was ik hier. ...en mijn dochtertje. Twaalf was het toen. Een zwaan was ingevroren in het ijs... ...zijn witte vleugels onbewegelijk uitgespreid... ...zijn lange hals gebogen... ...wit in het witte ijs... ...beeld van de dood dat ik nooit vergeet. Ik verbood haar te kijken. Ja, ze deed het toch. Ik nam haar als het even kon mee op mijn reizen... Mijn dochtertje. Ja, mijn vrouw vond dat niet goed, was ongerust. Ik moest elke dag opbellen en soms lukte dat niet. En stuurde ik dure telegrammen met onze namen eronder. Hoe oud is ze nu? Ze is omgekomen bij een brand. Samen met mijn vrouw en met alles wat ik bezat. Toen ben je een beetje van de weg geraakt. Hou je het geheim? Ja, tuurlijk. Ja, ik... Eh, ben hier al dikwijls geweest. Ik ken alle nonnen die hier stil hun werk doen. Ik ben hier gelovig. Maar de soberheid en dienstbaarheid die hier heersen... maken een grote indruk op me. Ik geloof dat ik mijn leven ook wil wijden aan een grote gedachte. Een idee... Daarom reis ik, denk ik, zoveel. Ja. Je zucht? Ja, natuurlijk. Wat doe jij? Oh, ik drink een slokje. Oh, sorry. Driemaal per dag trekken ze hun witte mantels aan... en zingen samen in de kapel. Ik zit dan te luisteren en weet niet... wat er precies in me gebeurt. Het is... Uh... Het is anders dan het gewone leven. Voor mij iets waar ik altijd naar heb verlangd. Freek. Hm? Laat me naar je toe komen. Ik, ik, ik wil je graag troosten. Mijn man is een paar dagen naar Berlijn. Jutte? Ja. Waar ben je? Zeg het me. Kom naar het station in Maastricht. Morgenavond, zeven uur. Ik haar morgen vroeg op Och, waarom doe ik dit nou? Station Maastricht. Dat loopt helemaal uit de hand. Oké, okay, Keveling, verzinbare smoes. Wegens onverwachte problemen met de fleurtoeur. <lacht> Alsof dat er iets kan schelen. Ah, mag ik hem neerzetten, was? Ik deed geen zaken meer met je, dat weet je toch? Ik hoef ook geen zaken met mij te doen. Ja. Dit is voor meneer De Bes. Heb ik je over verteld. Kijk eens. Nou, mooi of niet? Waarom komt De Bes dan zelf niet? Ik ben in zijn dienst. Nou, hier. Dat, dat uurwerk moet je ook eens onder handen nemen. Dat is niet helemaal zuiver. En kijk, hier dat... Dat deurtje hier, dat zit los. Ik moet niks. Nee, natuurlijk niet. Ik zeg het verkeerd, hè? Jij hebt er moeite mee, hè? Om bij uh, om mensen in het gevleid te komen. <laughs> nee, dat past niet bij je karakter. Nou, ik garandeer je de vos, dit zit helemaal goed. Hier, ze voorziet de Laat eens horen. <kluziek> Zet hem daar maar neer bij het raam. Hoe heb jij daar nou weer een voet tussen de deur gekregen? Nou, dat ging vanzelf, de Vos? Ik was op een veiling. Ja, bij jou gaat altijd alles vanzelf. Nou, toen raakte weer in gesprek, best en ik, hè. Heb je dit gezien? Nee. Haha? Hier, dit ja. hoekje. Ja, dat moet ook wel dan gebeuren. Nou, ik heb voorlopig geen tijd, hoor. Kun je, dan Kun je het dan lang niet tussendoor doen? Neem maar weer mee. Ik heb me heilig voorgenomen. Zij een beetje geflame altijd. Ja, wat had je nou heilig voorgenomen? Ik, ik laat me door geen mens meer opjagen. En door jou dus helemaal niet. Duidelijk? Ik bel je wel als het zover is. Ja, ja, dat is er nou juist. Ik... Uh... Ik woon op dat bootje. Dat gabbelde rotschuitje. Nou, tijdelijk. Mm. Jij ja, hebt de gave om mensen te laten doen wat jij graag wilt. En vervolgens... waar jouw hoef heeft gestaan, daar wil geen gras meer groeien. Is dat zo? Mm. Zand erover. Nou, ik moet er niet over blijven zuren. Mm. Even kijken... Uh, volgende week donderdag, vrijdag, kom dan maar eens langs. Het punt is, ik hoef niks meer. Als ik er morgen mee stop. Dan heb je er volgende week spijt van. Nee, ik wou zeggen: als ik morgen stop, dan krijg ik even goed mijn centjes niet op. Dat zal ik me nog haasten. <laughs> Tuurlijk, gelijk heb je, hè? Nou, donderdag ben ik bij je. En. Uh, boter bij de vis. Dat rot geldt altijd. Als je nog een goede werf voor je bootje zoekt, ga ze informeren bij Jager. Ja, zeg maar dat ik je gestuurd heb. In dit tweede deel van Reizigersgeluk. Hoorspelserie in zeven delen van Dick Walda werd Freek Keverling gespeeld door Bernard Droog en Doortje de Bes door Edda Barends. Eelco de Bes werd gespeeld door Wim Kouwenhoven, Johan Keverling door Peter Arians en dienstvriendin Eva door Gerry Mantel. Maria Lindes was zuster Jelena en Jaap Maarleveld de Vos. De inleider was Paul van der Lek. Technische realisatie Leon Dubois, Hans Rikert de Koe en Hans van de Poel. De regie had Ad Leupler.